Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Arabische land is staat. Tijdens een bijeenkomst van de Arabische Liga in Egypte hebben de 22 lidstaten afgesproken dat ze zullen proberen te voorkomen dat jihadstrijders zich aansluiten bij IS en dat er financiële of andere hulp aan IS wordt gegeven. De Liga volgt daarmee een resolutie van de VN. De Arabische landen zegden ook steun toe aan andere internationale acties om IS aan te pakken. En daarmee werden de luchtaanvallen van Amerika niet genoemd. Maar volgens diplomaten betekent dit wel een stilzwijgende steunbetuiging. Of er ook directe militaire steun komt is niet duidelijk. Topman Arabi zei dat militaire acties mogelijk zijn onder de paraplu van een gezamenlijk Arabisch pact tegen IS. Afghanistan moet opschieten met het vormen van een regering van nationale eenheid. Dat hebben de twee ruziënde presidentskandidaten te horen gekregen in een telefoontje van de Amerikaanse president Obama. In juni was in Afghanistan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Abdullah Abdullah en Ashraf Ghani claimen allebei de overwinning. En alle pogingen om helderheid te scheppen zijn op niks uitgelopen. Obama hield de twee voor dat Afghanistan op meer internationale hulp kan rekenen als ze samen een regering vormen. De vrouwenfinale van het US Open is gewonnen door Serena Williams. Ze versloeg de Deense Caroline Wozniacki in twee sets, twee keer 6-3. Het is de achttiende Grand Slam titel voor Serena Williams. En daarmee komt ze op gelijke hoogte met haar landgenotes Chris Evert en Martina Navratilova. Alleen de Duitse Steffi Graaf onder meer, namelijk 22. Dan nog het weer vannacht opklaringen met kans op mistbanken en zo'n 10 graden. Overdag in het noorden wat bewolking, elders veel zon en droog. En het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Estrada Eu te garanto, eu sei fazer o lele lele lele lele als ik je pak, je zult lele lele lele lele niet meer vergeten lele lele lele lele als ik je pak, je zult lele lele lele lele vai meer vergeten kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, Lele, leve, het ritme van Zandvoort, ook op internet.